Poedige start. Likterhard met het NHL journaal. De Bavang heeft afscheid genomen van zijn leider Kim Jong-il. Drie uur lang rees een auto met de kist van de overleden leider door de straten van de hoofdstad. Langs de route stonden honderdduizenden huilen en rouwende Noord-Koreanen. De zoon van Kim Jong-il liep naast de auto met de kist. De rouwplechtigheden gaan nog de hele dag door. En ook morgen staan helemaal in het teken van de bijzetting van Kim Jong-il. Hij overleed vorige week op 69-jarige leeftijd.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 De aanklager betaalt voetbal, heeft Ajax een schikkingsvoorstel gedaan van 10.000 euro voor het incident van vorige week. Toen rende een Ajax-hoeliken het veld op en viel de keeper van AZ aan. De hoeliken had al een stadionverbod, maar was toch binnengekomen in Amsterdam Arena. De aanklager vindt dat Ajax niet alles heeft gedaan om te voorkomen dat deze man het veld zou kunnen betreden. De wedstrijd Ajax-AZ werd gestaakt. Later vandaag maakt de aan ben bekend wat er met die wedstrijd gaat gebeuren. Het weer vanochtend wat zon, vanmiddag bewolkt met kans op wat regen. Het wordt een graad of 7. Dit was het. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files, maar er wordt op snelheid gecontroleerd op de A13, de A Rotterdam, tussen de knooppunten Ippenburg en Kleinpolderplein. En de A28 de Groningen Zwolle, tussen Hogeveen en Zwolle. Tot zover de verkeersziening.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 to another man 18 Stuck in her day Other man. It's too cold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 www.zfmzandvoort.nl Your spirit breaks the shadows into a million pieces. It makes me sad It makes me the... Je You're not there You simply found mm -hmm. the worst Een voorspoedige start.